Dus. Oh, Oké, okay. en dan kies je er geen ja. uit van, uh, dat is ja, het beste. Ja. Krijg je vaak tips? Ja, buiten die uh, zeg maar alarmontvangers zijn er, ook, uh, zijn er ook dingen waar, waar niet uh, zeg maar, uh, bekend worden gemaakt. En daar krijg ik dan, uh, soms krijg ik wel een belletje van, hey, moet je misschien moet je hier komen kijken. Of uh, dat soort dingen. We gaan even naar ander nieuws toe, van het ANP. Okay. We komen straks weer terug. And now of which I am certain I've lived A life that's full I traveled Each and every highway And more Much more I did it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 Annemarie Rozing met het NOS-journaal. De politie heeft in Noord-Brabant opnieuw twee hennepplantages gevonden op een aspergeveld. In Soerendonk werd op twee verschillende aspergevelden een plantage ontdekt. Een van zo'n 6.000 en één van 3.000 planten. Woensdag werd al hennep gevonden tussen de aspergeplanten in Budel. Dat ging om een groot veld met meer dan 25.000 planten. De hennepvelden zijn inmiddels vernietigd. Daarbij zijn ook veel aspergeplanten verloren gegaan. De Brabantse politie is op zoek naar de eigenaar van de velden. Informateur Cenk Willink heeft zijn conclusies klaar, maar hij wil die pas naar buiten brengen als de fractievoorzitters van de betrokken partijen er commentaar op hebben kunnen leveren. Het moet wel precies gebeuren, benadrukte hij. De informateur heeft de gesprekken afgerond en werkt nu aan het eindverslag dat hij maandag hoopt te presenteren. Op de vraag of Cenk Willink morgen eerst nog de speech van PVV-leider Wilders in New York wil afwachten, antwoordde hij dat hij zijn agenda nooit laat afhangen van iemand anders. Ik heb daar geen rekening mee gehouden en ik heb mijn conclusies al getrokken, zei hij. Cenk Willink heeft de afgelopen dagen onderzocht of er een stabiel kabinet kan komen van VVD en CDA met steun van de PVV. In Japan zijn ruim 230.000 inwoners van boven de 100 administratief zoek. Volgens de dossiers zijn er nog zeker 77.000 mensen van boven de 120 jaar en bijna 1.000 van boven de 150. Justitie denkt dat de meestal in de Tweede Wereldoorlog zijn overleden, maar dat hun dood nooit is gemeld. Japan begon een onderzoek naar de dossiers naar aanleiding van een geval in augustus. Toen bleek dat de zogenaamd oudste inwoner van Tokio eigenlijk al 30 jaar dood was. Zijn familie had al die tijd zijn pensioen opgestreken. De Nederlandse waterpolosters hebben op het EK in Zagreb brons gewonnen. In de wedstrijd om de derde plaats versloegen ze Italië met 14-12. De finale gaat tussen Rusland en Griekenland. Het weer, vanavond kans op motregen, vannacht vooral in het noorden buien. Morgen droog en vooral in het zuiden veel zon. Temperatuur tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Be. I don't know where I'm going, I don't know what is me, but I try to be the best that I am. Life is what I have expected to be. I don't know. And You tell me the place for me to be. U luistert naar het kunst- en cultuurcafé van Radio Zierwem Zandvoort. De presentatie wordt gedaan door Tom Hendricks en de techniek door Roy Haldeman. En u hoorde net de stem van Yvonne Roosendaal. Daarvoor hoorde jullie de stem van de Haarlemse zangeres Niki Jacobs. Uh, zij is de lijster van het uh, ensemble Niki Tof. En uh, Niki zou uh, hier in het programma het een en ander gewoon vertellen over haar carrière en over de komende tournee van Niki Tof. Helaas is hij gestrand onderweg van Haarlem naar Zandvoort. En staat ergens te wachten met de auto op de AWB. Kennelijk is het niet gelukt om de auto weer op gang te krijgen. Dus we stellen dit gesprek uit tot de volgende keer. En tegenover ons zit Robin Gansner. Hij is niet alleen fotograaf, maar hij is ook verslaggever van verschillende kranten. En hij heeft zijn eigen sites. Robin, ja. Ja. klopt het dat je de vaste fotograaf bent van brandweer Post Zandvoort? Uh, ja, uh, ik maak inderdaad uh, foto's voor hun archief, voor hun website. Uh, oefeningen van, uh, van hun, dat soort dingen. Uh, er bestaan wel officiële brandweerfotografen bestaande vanuit uh, de regio, Kennenbeland. Uh, ik geloof dat ze er twee van hebben. Maar goed, die, die, die kunnen nooit, het zijn ook vrijwilligers oh, okay. buiten hun uh, werk om. En die komen hier, nou ja, ik heb ze hier eigenlijk nog nooit gezien. Nee. Dus uh, daar heb je niet veel aan. Nee. Dus daarom, uh... <laughs> waarschijnlijk is de reistijd te ver ja, vanuit precies. Haarlem naar Zandvoort ja. en is het in wezen al uh, nee, gebeurd, uh, klus? Ik ben er toch heel vaak bij, dus dan uh, zo, om die foto's nou ook aan hun archief te leveren. Maar hoe ben je dat zo geworden dan? Uh, ja, daar hebben ze gewoon uh, om gevraagd, om die foto's. En dan vragen ze van, nou, oefeningen, uh, kun, je, kun je foto's maken... Kwam het omdat je vaak uh, omdat je de pieper uh, hebt en een last, nou brand daar, daar ging je heen. Op een gegeven moment dacht ze, hé, hey, verrek, die gozer hebben we vaker gezien. Ging het zo? Of, ja, precies. Of, uh, ja? Ja, en uh, het zijn natuurlijk ook veel uh, zandvoorters, dus uh, daarom ken ik ze ook. Maar stuurde ze ook op naar de brandweer, die foto's uh, die je toen maakte? Uh, nee, in het begin niet. Zij, uh, ze haalde het gewoon van uh, gewoon zeg maar mijn site af. Voor op hun eigen site, eigen archief. We hadden ze ergens gehoord van iemand van... nou, Robin maakt ja, voor Setford uh, ja. foto's en die uh, staan dan vrij van jou. Dat vind je goed dat ze uh, eraf gehaald ja. wordt. En zo is het eigenlijk geboren. Ja, het is, uh, voor, alleen voor hun is natuurlijk dat ze eraf mogen worden gehaald. Ja, ja precies. Uh, dus. ja. Want verdien je daar nog een beetje aan of is het dat je het gewoon vrijwillig uh, geeft? Nee, het is inderdaad uh, vrijwillig voor de brandweer. Ja. Dus, uh, brandweerfotografen krijgen wel een... Uh, Kleine vergoeding, maar goed, die, die zijn ook helemaal verzekerd. En uh, die doen dat ook voor uh, magazines van de veiligheidsregio en uh, landelijke ja. regio's. Dus. Voor de folders en weet ik het allemaal. Dus je gaat ook, uh, ga je midden in de nacht als je pieper afgaat, denk zo, nou, dat is volgens mij wel iets anders dan uh, wat ik gewend ben. Of weer de watertoren. Uh, dan, uh, of de watertoren desnoods, of uh, ga je dan inderdaad je bed uit om vier uur s'nachts, of als het weer overstroomt. Want ik heb prachtige foto's gezien, ja, lullig gezegd, prachtig, van de overstromingen van de Koninginnenweg. Dat wethouder Tatus gelukkig in zijn korte broek uh, daar stond. En dat was volgens mij toch wel behoorlijk laat. Ja, klopt. Uh, als de... Gelukkig kan je op de melding zien wat er precies aan de hand is. Dus uh, dan kan je affilteren van nou, nu ga ik wel, nu ga ik niet. Dus uh, ja, als het, uh, als het groot is, dan ga ik er wel heen, zeg maar. Dus, maar ja. ren je dan uh, binnen zes minuten naar uh, de brandweerkaserne, net als de vrijwilligers? Nee, nee, nee ik ga gewoon op eigen Je gelegen. gaat naar je eigen gelegenheid, je kijkt, oké, okay, uh, ik weet ja. waar het is. En dan uh, trek je een speciale regenpak aan, neem ik aan. Ja, het ligt eraan wat het weer is, inderdaad. Ja. Ja. Dan moet je in de loop van de, deze paar jaar al een enorm aantal foto's hebben... Verzameld. Bewaar je ze ook allemaal? Ja, ik ja, bewaar ze allemaal op harde schijf. Dus, ja. Die is geduldig, hè? Sorry? En die is geduldig. Ja, die is geduldig. Ja. Doe je ook mee met fotowedstrijden die er toch regelmatig op internet sites zijn? De vakantiefoto van het jaar of uh, dat soort zaken? <coughs> nou, eigenlijk niet. Uh, er bestaat wel een site van uh, nu.nl, nufoto heet dat. En daar halen ze geloof ik eens per jaar de mooiste foto's uh, vanaf. Daar kun je in komen voor het prijs, maar... Jij doet er ook aan mee? Ja, nu.nl? op die site staan aan, soms wel eens uh, foto's van grotere dingen. Dus het uh, kan inderdaad in aanmerking daarvoor komen. Ja. Heb je sommige foto's ook thuis hangen? Dat je denkt van nou, dat is zo'n geweldige foto. Die heb ik gewoon in mijn kamer of in de huiskamer. Of ergens anders bij de brandweer dat er eentje hangt. Die je, nou, dat was echt een heel verhaal. Ja, bij de brandweer hangt ook. Uh, tenminste, dat ik weet, in ieder geval één foto van mij omdat ik natuurlijk niet zo lang doe van een uh, grote brand. Was, uh, bij die, uh, in Bloemendaal was het, mijn oh, ja. uh, in ja, bij mij thuis hangen ook uh, foto's. Ja. Ja. Ik heb een collage, heb ik. Geweldig. Mooie ja. foto's. Waarom hang je precies die foto daar neer? Is het inderdaad een herinnering? Is het een. een, een uh... Ja, uh, het, is, het zijn gewoon hele mooie foto's. Een dus, uh, aantal hele mooie foto's heb ik uitgekozen ja. vanaf afgelopen jaar. Okay. Ja. Geef ze ook wel eens cadeau? Van uh, nou, soms zijn er wel eens hulpverleners die vragen om een cd'tje van een foto. Hm? Zoals een politieagent die is bij een incident geweest, die is bijvoorbeeld wijkagent van, die, uh, van dat huis waar de brand was bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, die vragen foto's. Oké. Okay. En natuurlijk van uh, evenementen voor particulieren die het uh, nabillen bestellen. Dat doe je ook, ja, ja. ja precies. Voor de verzekering. Ja, <laughs> ja inderdaad, van kijken ze, daar begon de brand en toen was het zo. Gebeurt het ook wel inderdaad, wat Tom zegt, voor de verzekering van uh, nou, moeten nee, laten zien. Er staat wel eens dat politie uh... uh, politiefoto's in beslag wil nemen. Maar oh. dat is bij mij uh, nog niet gebeurd. Nee, nee, nee. En waarom doen ze dat? Opeens jouw foto's in beslag uh, nemen misschien? Ja, omdat ze zelf geen foto's ervan hebben. Oh. Of niet vanaf van het begin foto's hebben gemaakt. En die willen ze voor onderzoek gebruiken. Oké, okay, die ga je later keurig netjes weer terug en. Uh... Nou, het is gewoon uh, op Dat een steentje kunnen ze die krijgen, uh, bijvoorbeeld. Ja, Dan oh, okay. hou je ze zelf en je stuurt ze gewoon ja, per, uh, ja, ja. Ja, ja, Dat is wel leuk eigenlijk in wezen, toch? Omdat ja. Heel leuk. Tussen aanhalingstekens, als het leuk is. Ja, als het als een het, als het steentje bij kan dragen om uh, iets op te lossen. Ja. Waarom niet? Je hebt een eigen website, hè? Uh, ja, ik... Uh, Zetvoort.nl, inderdaad. Daar is uh, Rutger Groot, is daar uh, ongeveer drie, vier jaar geleden mee begonnen. Met uh, ja, laatste nieuws uit Zandvoort, eigenlijk, is het motto. En uh, daar ben ik in uh, klein anderhalf, nee, anderhalf jaar ongeveer uh, inderdaad. Uh. ...bijgekomen om te helpen. je bent ontzettend fanatiek, want ik ben ja. niet zo van de computers en zo... ...en ik ben natuurlijk <coughs> stukken ouder. Maar er is bijvoorbeeld dat hele vervelende ongeluk gebeurd... Uh, ...met het uh, raadslid in Bloemendaal. Nou, ik werkte op de rotonde, ik heb een portofoon aan... ...dus ik hoor meer dan de gemiddelde zandvoort, wat er allemaal gebeurt. En diezelfde avond staat het er al op. Hoe doe je dat in hemelsnaam? Ja, uh, je moet juist snel zijn, want vanwege de concurrentie natuurlijk. Ja. Dus uh, eigenlijk is het zodra de, je de mooiste foto's hebt gemaakt eventjes de krant opbellen van uh, moet je luisteren dit is gebeurd dan wordt er alvast een stukje op de website geplaatst en uh, van, de, van de grote krant dan zeg maar en dan uh, ondertussen bewerk ik mijn foto's stuur ik ze op en plaats ik ze ook op eigen site dus. Dat doe je met je mobiele telefoon of zo? Nee gewoon naar huis Naar huis? Ja. Eerst als de soda-mieter naar huis toe ja. Ik vond het zo verschrikkelijk snel, ik denk jongen ja, jongen uh, jonge. die, die goede man die is, is he, he, he, nog niet eens in de ambulance afgevoerd of het stond al op het. Denk, wow. Ik denk, wauw, hoe ja. doe je dat? Uh, is het te doen via een mobieltje? Als je een heel duur mobieltje ja. hebt met internet, dat je dat dan ook nog kan zou doen? Dat zou kunnen, ja. Dat ja, zou ja, kunnen. ja, ja. ja maar ja, dat is niet ja. jouw zin. Uh, nee, stijl. Ja, nee ja, het zou kunnen. Je hebt ook mensen die. Uh, je zou bijvoorbeeld vanuit je auto een, uh, met een laptop bijvoorbeeld, uh, gelijk kunnen doen. Ja. Is dat toekomstmuziek voor je? Nou, dat zou kunnen. Maar uh, in principe ben ik net zo snel thuis. Kun je aan de mensen uitleggen die hem uh, nu al aan gaan zetten of wat later? Van met de z www.zetvoort.nl Wat kunnen de mensen daarop zien op jouw site? Ja, eigenlijk gewoon het laatste nieuws uit Zandvoort. Uh, foto's van uh, incidenten, evenementen, openingen, uh, gemeentelijke dingen. Dat soort dingen. Ja. Kun je iets specifiek benoemen dat je dacht, nou dat heb heel erg veel indruk gemaakt. Of dat vond ik zo verschrikkelijk mooi. Dat... dat... En dan vertellen, want dat was uh, het. Qua, qua een foto? Ja, of artikel met een foto. Uh, nou, ja, er zijn natuurlijk een aantal uh, grote, bijvoorbeeld een grote branden zijn geweest waar je mooie foto's van hebt gemaakt. Ja. En noem eens, welke grote brand? Uh, onder andere bij het Strand Ja, in Bloemendaal toen hè? Bloem ja, Bloemendaal, ja. ja. Zelf dacht ik even, oh god, nee toch. Het was ergens in Egmond of zo, of hoek van Holland, ik weet niet precies. Het was ergens op een ander strand. En ook al, en hebben natuurlijk op het we ook al een brand gehad. dacht ik, oh god, als er nou maar geen pyromaan is. Maar dat bleek dus inderdaad niet zo te zijn. Nee, volgens mij is de oorzaak nog niet bekend. Oké, ja. Maar ze denken niet een of andere pyromaan. Nou, zou kunnen. Ik weet het niet. Nou, misschien heb je het publiek gefoto gevind. Staat hij er net op. Wat is jouw mooiste foto die je ooit gemaakt hebt? De uh, mooiste foto, ja, nee, ja. Uh, misschien uh, van die brand in Bloemel inderdaad, ja, zit er wel uh, een hele mooie hier. tussen. Inderdaad, Helemaal ja. afgefikt is ja. dat op de, de bodem. En ik was er snel bij, dus... Uh... Je pieper ging af, je ziet van, oké, okay. ja. strandpaviljoen, die en die. Snel nou, even de slaap uit je ogenvijf, ja. En dan, ja, Hoe laat uh, was dat? Ik geloof dat het uh, rond een uurtje ja, of vier uh, nachts, was, ja. Ja. Oh, wauw, ja. je wordt wakker ervan en ja. uh, nou, huppakee, uh, ja, ja, broek ja, aan en uh, ga met die banaan, ja. Wat is de meest ontroerende foto die je hebt gemaakt tot nu toe? Uh, onderroerend, ja. Er gebeuren natuurlijk wel. Uh, soms dingen die, waarbij uh, een dodelijk afloop uh, is. Yep. Maar ja, echt ontroerend verder. Of misschien ergens in de natuur gemaakt? Ik denk, nou, dat ik dat toch mm. mag meemaken. Wat? wat, wat... Nee, de natuur niet echt, wel uh, soms ondergang of zee hè, natuurlijk. Maar... Ja. Zeehondjes die... Uh... Nee, zeehondjes niet. Nee. Nee, nee, nee, nee. Er is niet echt iets... Uh... <laughs> Frits Roep aangespoelde walvis hoor. Die hebben we al de hele tijd niet meer gehad in wezen. <laughs> maar er is niet echt iets dat je zegt van... Nou, dat, dat vond ik zo nee, ontroerend eigenlijk. Dat... Of ben je niet snel ontroerd? Nou, je... Nou. Nee, ik kan me eigenlijk niet iets bedenken zelf. Nee. Nee. Nee. En de meest bizarre foto dat je denkt... Nou, jongen, jonge, jonge. bizarre nee, ja, misschien nog steeds het voorbeeld van uh, Geert Wilders. Ja, is, uh, ja precies. Wel, even een paar seconden. En, ja, uh, inderdaad. Ja, ja, apart. Bestaat er voor bepaalde foto's het juiste tijdstip? Je hebt het over soms ondergangen, soms opkomsten. Bestaat er inderdaad is het mooiste licht. Ja, het is eigenlijk... Uh, uh, S'nachts is het natuurlijk moeilijk fotograferen bij uh, gebeurtenissen. Dus eigenlijk liefst gewoon overdag. Maar het kan s'nachts ook mooi zijn met, uh, met de lichten en bijvoorbeeld, uh, ja. En we wilden eigenlijk afsluiten. Wat is jouw droom in je leven ten aanzien van fotografie en leven. jouw site Zetvoort? Ja, misschien, uh, ja. Ik weet, uh, ik weet natuurlijk niet of ik verder wil uh, en beroep er veel van maken, maar uh, dus dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ja, ook wel. Nee. Ja. Het is niet een droom dat je nee, denkt, ik nou ik, ik wil de Pulitzerprijs best... een keer wonen, winnen of ik wil... Uh... Ja, die, die opleiding, die hotelvakschool, ja. <coughs> wanneer ben je daarmee begonnen? Uh, vorig jaar mee begonnen, ik zit nu in het tweede jaar. En hoe lang moet je er nog? Dan moet ik nog, uh, het is in totaal vier jaar. Dan dus... mm. moet je ook nog een stage gaan lopen? Ja, ook stage lopen. Dan wil je in Nederland doen of in het buitenland? Je, het kan ook in het buitenland in het uh, derde of vierde jaar. Maar je weet nog niet uh, waar je het nee, wil? Nee, ik weet nog niet. Uh, uh, uh, uh, uh. Australië? De andere kant van de wereld. Ja, wellicht. Als het mogelijk zou zijn. Ja, ja dat is uh, ja, goed voor de gevien, ja. Waarom niet? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb al wat adresjes en uh, ja. kennissen. Van, uh, ja. Mag je je heel hartelijk bedanken. Ik zou zeggen, zeg nog één keer jouw site. Zodat de mensen meteen de computer uh, kunnen aanzetten. Ja, het is uh, zetvoort.nl. Z-V-O-O-R-T. Hartstikke bedankt Robin. Heel veel succes en hele mooie foto's. en uh, Succes ja, dankjewel. met je studio. Dank je wel. is het kunst- en cultuurcafé, live vanuit Hotel Hoogland, naast de Watertoren. Tegenover ons zit, ik moet even mijn papieren bij elkaar zoeken, ja het gaat worden, Pastoor Duivens, die kennen heel veel mensen hier in Zandvoort, met de veranderingen in de kerkmuziek. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je mag wel even goed in de microfoon praten. Oh, ik heb gezien de afgelopen zaterdag dat je hele goede microfoonervaring hebt, dus <laughs> geen probleem. En over afgelopen zaterdag uh, gesproken, er was dus een open dag in de Agatakerk. Hoe was de belangstelling? Uh, nou, ik, ik vond het een, uh, vond het een hele uh, aardige dag geworden. Uh, we hadden natuurlijk ten eerste als cadeautje de, de zon erg mee, dus dat was ook een prachtige dag omdat er ook nogal wat activiteiten buiten waren, uh, op het plein en uh, in de tuin. Maar door de hele middag heen uh, is er uh, nou, redelijk wat, uh, wat mensen uh, zijn, zijn gekomen. Ik kijk terug op een hele, hele goede dag. Ja. Ja, en uh, dacht de medewerkers ook. degenen die uh, op het podium het een en ander hebben gebracht, ja, waren ook erg tevreden. Het had iets weg van een cultureel evenement, hè? Ja? ja? Ja, vond ik. Nou, ja, ja. goed, oké. Okay. Ja, het, ja. Ja, ja, het was ook een mooi programma, vonden wij eigenlijk zelf ja. ook. Er was veel uh, omheen, buiten, uh, in, in standjes langs de uh, kerk. Uh, mensen hadden wat gemaakt. Maar daarnaast was er een heel afwisselend uh, podium uh, lekkere, optreden. Lekkere hapjes. <laughs> lekkere hapjes, ja. Ja. Ze waren allemaal op. <laughs> ja, er was heel veel. Ja. Twee weken geleden was jij hier in Hoogland uh, om even te praten over de open dag in Goeiemorgen Zandvoort. En toen zei je eigenlijk dat de katholieken niet zo zangerig zijn. <laughs> Hoe zit dat? Zangerig. zangerig. Dat is een West-Fries woord. Ik kom uit West-Fries woord. <laughs> okay. Weet je wat zangerig in West-Friesland is? Ja, <laughs> Zeurig of zo? Nee. De pap is zangerig. Oh, dat is... Aangebrand. Aangebrand, oh, nee. Aangebrand pap. Oh, maar, dat, maar ze... dat, maar <laughs> dat bedoelde je uh, nee, niet? Nee, nee, nee. Omdat je dat woord zo zegt, denk ik. Hé, hey, zangerig pap. Komt opeens weer bij me boven. Uh, katholieken. Uh, nou, dat wil zeggen... De... ...werd altijd wel heel veel gezongen in de kerk natuurlijk. We hebben in de katholieke traditie een rijke zangtraditie. Alleen het werd wel erg uitbesteed aan, uh, aan een koor. Het was vooral een rijke koortraditie. Mm -hmm. Met uh, zeker de laatste nou, eeuwen wat meer uh, in de klassieke zang. Maar ja, vanaf het Gregoriaans zeg maar... Uh, dat is natuurlijk al heel veel jaren terug, een ja. beetje de bron van de, van de kerkmuziek. Is dat toch altijd uh, ja, een hele rijke traditie geweest. Maar nog eens, uh, echt zingen en meezingen, dat kon je beter bij de protestanten doen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk jammer. Maar daar is een keer in. Ja, want hoe belangrijk is de muziek in de RK-dienst? Heel belangrijk. Uh, ja, zingen... En als het natuurlijk dan gaat over meezingen, dan is het natuurlijk ook erg belangrijk dat je ja, tot goede teksten hebt om mee te zingen. En dat de teksten inderdaad ergens op slaan. En ja, dat ontbrak natuurlijk ook juist de laatste ja, denk, tijd nog wel eens niet meer aansluitend echt bij het levensgevoel van, uh, ja. van deze tijd. En, en daar is echt wel een omslag in gekomen. Om, uh, om weer echt te kunnen meezingen. En mensen zijn weer gaan ontdekken de wisselwerking tussen een koor en uh, samenzingen En soms voorzang, samenzang. Uh, en, en iets zingen. Dat kan ja, soms nog grote meerwaarde geven aan een gebeuren. Uh, ik denk dat iedereen dat wel eens meegemaakt heeft bij een, uh, bij een rouwdienst of zo. Ja, als je daar alleen maar stilte hebt. Natuurlijk, er worden soms ook vreselijke woorden gezegd in zo'n dienst. Maar... Of bij, bij een afscheid. En, maar juist dan is woorden niet altijd genoeg. Dan kun je met muziek en zeker met zang alles op een heel ander niveau tillen. En, je kan natuurlijk heel en veel, dat veel blijft ook altijd in mensen. mensen. Ja, ja muziek ligt heel dicht bij, bij, de, bij het hart en bij de emotie. Ja. Ja. Dat was een bijzonder onderdeel van het programma uh, van het Open Dag. Uh, uh, het festival van de bijna bijnaverdomme liederen. <laughs> een ode dus aan uh, Huub Oosterhuis. Ja. Wie had dat op het programma gezet en waarom? Uh, nou wij als werkgroep, dat is natuurlijk een werkgroepje die zo de ideeën bij elkaar uh, heeft bedacht. En uh, op een gegeven moment, uh, we hebben een selectie gemaakt. Of wat, wat willen we nou presenteren en waar zijn we als proxy en ook als koor, als die nou meedoet aan die dag, ook goed in. En ons eigen koor, het Agatha-koor, heeft ook al een lange traditie van liederen. Ik vond het trouwens een mooi koor. Met ja, dank je. Dat is ook echt zo. Ja, ja, ja heel, ja, heel ja, ja. Ja. Ja. Vaak is dat verrassend. Heel Vol voor overtuiging. Voor heel veel mensen klinkt kerkmuziek vaak altijd nog iets van suffig of zo. Of, nee. Maar dat is absoluut niet het geval. Um. Maar dus wij wilden ook graag iets laten horen van de, nou ja, van de specifieke taal en, en het uh, muzikale karakter van de muziek van, uh, van de liederen van Oosterhuis. Uh, de aanleiding was natuurlijk dat er uh, vorig jaar, een paar jaar geleden, uh, ja opeens uh, allerlei stemmen, tegenstemmen ook weer kwamen. Tegen Alweer? Liederen. Ja, er is hmm. natuurlijk op het ogenblik ook een soort, uh, je zou zeg, bijna zeggen een soort richtingstrijd gaande van... Uh, Mensen die vinden dat, uh, ja, dat het experiment nu al genoeg is geweest. Mm -hmm. Er is een nieuwe taal ontstaan. En er is een groep van toch wat behoudende sensoren. Mensen die uh, ja, dan vaak aangesteld zijn in liturgische commissies. En met name in bepaalde uh, is ligt dat toch al vrij uh, orthodox. En die hebben uh, hun maat genomen, zal ik maar zeggen, op de liederen en het bezwaren van sommigen is dat het ja, te weinig uitgesproken over God gaat. Hè? En dat God dan daar niet uh, ja, als, als, de, als de traditionele God naar voren komt. Dus, zo zijn er allerlei... Uh, ja, dus, te ja, vaag vind, vindt men het. Dus het ja. Zelfs het woord banaal gebruikt. Ja, ja. Nou goed, ik heb alle, alle bezwaren ook niet, uh, niet bij elkaar, maar uh, natuurlijk kun je, uh, we zeggen over de taal, uh, kun, je, kun je best uh, reden twisten of, of, of uh, Hugo Oosterhuis nou een geweldige dichter en een poëtisch. Dat, daar zijn ook inderdaad onder de dichters wel die daar heel, uh, heel verschillend over denken. Maar het bezwaar uh, dat gemaakt is dat het bijvoorbeeld niet bijbel zou zijn of zich niet zou verdiepen in de bijbelse traditie, nou dat is, vind ik wel een, een, een verwijt dat uh, echt nou ja, van geen kanten klopt. Uh, als je een beetje induikt in zijn liederen dan uh, hoor je daar juist hoe diep hij die in, in de bijbel is gegaan. En, en Probeert op die oude traditie, die oude woorden van de Bijbel weer te hertalen in onze taal. We kennen natuurlijk veel van die kernwoorden als ja, die ook haast niks meer zeggen. Genade, verzoening, barmhartigheid. Ja, wat zeg je eigenlijk? Kerk, verbondenheid. En niet te vergeten. Het woord God zelf, waar wordt dat allemaal niet voor gebruikt? Nou, dat probeert hij toch weer een. een ...in de betekenis terug te geven en te leggen naast het, het leven van deze tijd... en ...naast de krant, zou ik haar zeggen. En, uh... Want wie bepaalt welke muziek er tijdens een eredienst wordt gezongen en gespeeld eigenlijk? Uh, we hebben... ...in onze parochie hebben wij een zogenaamde muziekcommissie. En daar zit in uh, de dirigent van het koor, daar uh, zit een, iemand van het koor zelf in... En iemand die ook uh, met liturgische zaken meedenkt. En zelf ben ik daar ook bij. Dus wij bepalen dan voor een periode van uh, zeg maar een week of zeven, acht. Wat er op de komende zondagen uh, voor repertoire wordt gezongen. En dan kijken we de thematiek uh, na en welke liederen passen dan bij een bepaald thema. En daarnaast wordt uh, nou ja, voor in het jaar uh, een soort grote lijn uitgezet voor dingen die wat meer... Uh, dat je de... Welke, welke sfeer geef je nou het komende jaar of gaan we nog iets, iets klassieks ook inbrengen, het is niet zo dat ons koor alleen maar Oosterhuis is, maar er wordt ook zeker, fijn dat heb je de dag ook kunnen horen ook aandacht gegeven aan het klassieke repertoire dus die, en het evenwicht daarin te vinden dat, uh, nou, dat proberen we dan met het koor zelf ook maar met name ook met die uh, muziekcommissie te bespreken okay. maar Hoe werden de liederen van Oosterhuis ontvangen afgelopen zaterdag? Uh, nou, het viel mij ook, ja, als je nu, nu ze zo als, uh, als een soort concert op het programma stonden, uh, viel me ook op hoe, uh, hoe het koor er ook inderdaad goed in zat. Hoe ze uh, vol overtuiging. Ook de liederen hebben gezongen. Dus ik denk dat ze er zelf allereerst veel plezier in hadden. Uh, want uh, er staat toch al wat in teksten. Dat is soms ook wel eens bezwaar hoor, van, uh, van liederen. Dat ze zo overvol zijn met gedachten. ...dat je ja, tijdens een eredienst uh, soms misschien denkt... ...och, wat heb ik eigenlijk gezongen? <lacht> wat staat er allemaal? <lacht> Zoveel. Uh, nee, de, de, dat is ook zo. Je neemt altijd maar een enkel gedachte mee. Uh, dus als je er zo weer eens echt aandacht aan geeft... Uh, wat, ...wat zingen we nu eigenlijk? Wat staat er? Dat, uh, dat doet voor de mensen die het zingt ook uh, heel wat. Nou Voor degenen die het nooit gehoord hebben, zoals ik hier en daar hoorde... ...ik heb natuurlijk ook niet alle reacties... Uh, Waar waren de mensen ook wel, wel verrast mee. Dat het zo fris uh, zo en zo, uh, ja, ook zo, zo nadrukkelijk en zo, zo uitdagend haast zou ik zeggen uh, het klinkt. Het, het krijgt zelfs iets swingends vond ik. Ja ja ja. ja, ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk vooral te danken aan de muzikanten. Hè, met ja. wie uh, Huub ja. Oosterhuis werkt. Ja. Uh, en de eerste... Uh, die, dat, uh, nou, die zijn naam eraan gegeven is bijvoorbeeld Bernard Huibers. Hè. dus een man die een grote verdienste heeft in, uh, in onze kerk, in de, in de muziek, in de kerkmuziek. Bernard Huibers die, uh, heeft eigenlijk aan het begin, toen Huub Oosterhuis pas begon in de jaren zestig... Veel liederen gebruikt. Eigenlijk de oude, vertrouwde liederen nog. Zeggen ook uit de protestantse traditie van de reformatie. Ja, gelukkig is het land, dat soort liederen. En ook merkwaardig genoeg weer oude volksliedjes heeft hij tevoorschijn gehaald. Het lied van de nieuwe haring. Dat <laughs> is een heel mooi lied op wie als een god wil leven hier op aarde. Maar dat is eigenlijk wel de melodie van, van de nieuwe haring. Of, of een wiegeliedje, Suzanne Nanje. Ik weet niet of je dat op schooltijd kent. Uh, nou, verschillende van die liederen. Zing het maar, even: Ja, di da da Wonen overal nergens thuis. Suzanne Nanje, ik zwijgen, die is geloof ik een Oost-Nederlands liedje. Nou, goed. Maar later uh, zijn er eigenstandige liederen bijgekomen. En, en is ook uh, het lied wat verlaten. Dat is natuurlijk een heel, uh, wat, wat de reformatie heel sterk heeft. Uh, het het uh, strofisch lied. Hè. Zo worden de psalmen ook altijd als strofische liederen gezongen. Hè. Zes, acht regelen, vierregelige versen. Maar er is een nieuwe uh, soort interactie in het lied gekomen. Door koor, allen, voorzang. Hè. En uh, noemde, Huibers noemde dat de beurtzang. Dat is, dat is eigenlijk een, een, een vondst die hij zelf ook weer meegenomen heeft uit de, uit de kerkvernieuwing die in Frankrijk al iets eerder op gang gekomen was. Een bekende naam bijvoorbeeld in Frankrijk is Frère Gélino, in de jaren 60 werd heel veel. Ook in onze kerken van muziek gezongen van Gélino En in die traditie is uh, Huub, of Bernard Huibers eerst gegaan. Maar later dus uh, zijn er heel nieuwe, nieuwe composities. En heeft hij zelf ook hele mooie melodieën geschreven. Die er nog steeds uh, stevig staan. Wat is een beurtzang precies? Nou, een beurtzang, dat, dat zeg ik, dat is dus een, een lied. Uh, waarin een, uh, een afwisseling is tussen het koor, uh, de gemeentezang en soms een voorzang. Yeah. Okay. En met een met je je vrij... Met een, ja, ja. ja, maar ook een beetje dat, dat de groep elkaar uitlokken. Ja. Want... Uh, ja, dat houdt, je ook, uh, dat houdt het lied ook spannend ja. natuurlijk. Je zei je afgelopen zaterdag dat het zelfs dus een top 10 was van hype Oosterhuis <laughs> Ja, het schijnt dat het wel eens uitgezocht is. Ik, uh, ik heb er wel eens een lijstje van gezien. Uh, ik geloof dat de NCV of de Icon uh, zoiets wel eens uh, ja, wel. onderzocht heeft. Uh, ja, en op die lijst schijnt het lied De Steppen, De Steppen zal bloeien, nummer 1 te staan. Een ander bekend lied is uh, Licht dat ons aanstoot. Dat, wordt, dat is eigenlijk een paaslied, wordt heel vaak gezongen bij, uh, bij uitvaarddiensten. Dat zijn eigenlijk wel de, de beroemdste liederen. Van... Nou, de Steppen zal bloeien werd als laatste gezongen afgelopen zaterdag. En toen ja. jij dit aankondigde zag ik iets van emotie in je. <laughs> ja, want je herinner uh, de toehoorders aan 8 mei 1985. Ja. 19, de uh, mei. 85, ja. Uh, op het Mali veld. Ja. Protestbijeenkomst ja. tegen de komst van uh, Paulus Johannes Paulus II. Opi Jopi. Ja, ja, er was veel, veel commotie rond die dagen. Ja, het was natuurlijk al wat. Een pauze in Nederland, nou, dat zou je krijgen. Dus dat, uh, daar was iedereen zenuwachtig over natuurlijk. En nou, de pers en cabaretiers, die hebben fantastische dagen gehad. Nou, het was niet zozeer een bezwaar tegen de komst van de pauze. Want ik denk dat hij van harte welkom was. Alleen, er was zoveel... Ja, werd zoveel, werd zoveel afgeschermd in die tijd. Hè. We moesten natuurlijk ook de dialoog nog leren, denk ik... om de, de, de verschillende stromingen die er in de kerk zijn ook gewoon wat, wat ruimte te geven. Dus het motto de, van die dagen was... we willen de paus met open oren, met grote oren. Uh, en dus al diegenen die uh, eigenlijk niet officieel waren uitgenodigd... Die, uh, die niet zouden worden voorgesteld... Aan de paus nee. En dat waren dan vooral de... Nou ja, de wat, wat, laat ik dan maar gemakshalve zeggen... De vooruit, wat vooruitstrevende groepen... Die werden daar, uh, die werden daar vandaan gehouden. Mm. En nou ja, dat gaf heel veel commotie. Dus mm. toen is er uit het hele land zijn er mensen gekomen. Uh, naar het Malieveld. En die hebben een uh, parallelle feestje gevierd daar. <lacht> en onder andere dat lied van de steppen... Uh, en ja, dat is een lied dat, ja, dat ruimte geeft. Ik bedoel, de steppen, dat zegt iets van dorheid, overal alles waar de dood in zit. Uh, maar toch, uh, de steppen heeft ook, uh, daar kunnen de prachtigste dingen uit voortkomen. Kunnen de prachtigste dingen in bloeien. De oases in, in de woestijn, in de steppen. Dus uh, het heeft allebei. En uh, dus het is echt een soort, nou ja, het klinkt zo uh, verheven, maar een soort opstandingslied. Zo... Uh, ook een beetje opstandig lied Dat nou, was ja. natuurlijk ja. ook maar in de ja. dubbele betekenis. Zullen we er even naar gaan luisteren? Ja, dat is goed. Dit was dus de steppen zal bloeien van uh, Huub uh, Oosterhuis. Uh, Dick, uh, ik heb begrepen dat met dit lied altijd de bijeenkomsten van de 8 mei beweging werd afgesloten. Ja, ja. Waarom was dit lied zo belangrijk voor de 8 mei beweging? Ja, je kan zeggen het is een soort Wilhelmers van, van de 8 mei beweging geworden. Het was het soort, het soort clublied, het soort uh, geuzelied haast geworden van een, uh, van, de, ja, van, van een zelfverzekerde kerk die, die er ook mag zijn. Hè, van van uh, mensen die uh, ja, ze uitgelokt waren om, om hun eigen geestkracht weer op te pakken. En, uh, en dus ieder, ieder jaar als er weer een bijeenkomst was van de 8 mei beweging ja Tot wanneer zijn die geweest? Die zijn een jaar of vijf geleden, denk ik, de laatste geweest. 2003. 2003, oh je weet het precies. Maar even voor de luisteraars, die zeggen 8 mei beweging, wat is dat? Uh, Kun je in kort vertellen, wat was de 8 mei beweging? Uh, nou de 8 mei beweging die, die heeft dus zijn directe aanleiding gevonden bij het bezoek van de paus ja. hè, in, uh, in 1985, hè, als een soort bijeenkomst van alle open katholieke gelovigen zal ik maar zeggen, en ook ecumenisch was dat, die was ook open voor, voor wie daarvoor geïnteresseerd was. En die 8 mei beweging stond natuurlijk ook niet op zichzelf, hè. in de jaren 60 zo is er heel veel uh, aan de hand geweest, het Vaticaans concilie is ja. geweest ja. Uh, en, en dat heeft zijn vertaling gekregen in het Nederlands Pastoraal Concilie. Het heeft enige scheuring teweeggebracht. Maar nou ja, toen het eenmaal inderdaad op de implementaties aankwam, om ja, nu gaan we echt een beetje de bakens verzetten. Ja. ja, toen kwamen allerlei uh, andere krachten natuurlijk ook boven. En dat begrijp ik ook wel. Dat is natuurlijk een, een gigantische, als een, een, een stroming, uh, nieuwe kansen, nieuwe. Dat, dat, dat vraagt toch al wat. Zeker als toch... iets al zo even lang uh, voortbestaan heeft. Ja. Maar goed, als je toch terugkijkt ook naar de, bijvoorbeeld de, vrouw, de positie van vrouwen in de kerk. Ja, die is natuurlijk nog, nog niet zoals die naar mijn gevoel zou moeten wezen en naar het gevoel van velen. Maar bijvoorbeeld in, hier in Zandvoort en in de trokjes waar ik werk in Aardhout. werk ik samen met een uh, vrouwelijke collega, Clementine van Polvliet. Nou, dat zou toch 30 jaar geleden, 40 jaar geleden onmogelijk zijn. Hè? Die is met dezelfde opleiding en haast doen we toch. Precies dezelfde dingen. Ze gaat ook voor in diensten. Ja, dan misschien met een even ander accent dan, dan ik. Maar toch. Uh, en en dat, dat, wordt ook, uh, ja, dat is ook geaccepteerd door mensen. Die, die zijn daar uh, heel vertrouwd mee. Dus dat de kerk als het ware weer teruggegeven is aan de basis zelf. Hè. Het, het is een basisbeweging geweest. Uh, ja en dat, dat kan denk ik hoe... hoe conservatief mensen het weer willen hebben, maar als je daar eenmaal iets van geproefd hebt en, en dan weet je, de geest van de tijd kent, is dat naar mijn gevoel niet meer terug te draaien. Dat, dat kan niet meer. Hm. Goed, het zal nog wel, wel wat tijd uh, nemen, maar die geest die, uh, hè, zoals Oosterhuis dan zegt, de geest des heren heeft een nieuw begin gemaakt. Hè, een lied dat nog alles wordt gezongen. Dat gebeurde echt in de jaren 60, 70. En waarom was dat lied over de step zo belangrijk voor de 8 mei beweging? Nou ja, omdat dat qua inhoud, uh, qua thematiek uh, nou precies vertaalde waar, het, waar die beweging om gegaan was. Hè. Openheid, uh, nieuwe kansen, nieuwe ja. geesten, de wind, de deuren openzetten. Hè. Frisse wind, wil ik ook. Ja. Ja. Nou is dus de 8 mei beweging in 2003 ter gegaan. Was dat omdat alle doelen bereikt waren? Nee, nee, zeker niet. Kwamen kwam er toch weer te veel tegengas? Dat uh, is zeker, maar dat is natuurlijk altijd wel, wel parallel gebleven. Uh, ja, er is tegengas gekomen. Je kunt zeggen door, de, ja, ofwel wel door het officiële beleid. Met name door de benoemingen die op een gegeven moment door de bischoppen, zoals de bischoppen hier benoemd werden. Ja. Begonnen bijvoorbeeld met de benoeming van uh, bischop Gijzen in uh, Roermond. Dat gaf natuurlijk geweldig veel. Uh... Dus een hele stap terug. Ja, ja, ja nou... <laughs> En uh, toen de paus kwam in 85 was er net een bischop in, in De Bosch benoemd. En, uh, dat was ook heel, uh, heel omstreden, die eigenlijk ook niemand wilde. Hmm. En uh, ja zo is dat in veel bisdommen gegaan. Ja. We hadden nu dus het probleem tussen uh, bisschop Punt en de Oranjemissen. Oh ja, ja. Ja, in ja. Opdam. In Opdam? Ja, dat vind ik dan wel weer een beetje van een andere orde hoor. Ja. Uh, ja. Ik zeg, ik. Maak ik, je uh, nou, dat? Het zou moeten kunnen, dat geeft niets. Ik bedoel, iedere Bisdom moet ook een soort Don Camillo hebben. Dat, dat vind ik wel. dat Die ruimte moet er zijn. Uh, maar dan moet je ook echt Don Camillo zijn, denk ja. ik. Hè. Dus, uh, je kan het niet, niet nadoen of spelen. En rond die uh, gekte van Oranje. Ja. Ik, uh, nou goed nou is het natuurlijk in de pers gekomen door <laughs> alle, alle gekke dingen op, op, op een hoopje dus, pad dus en dat van alles het is de hele wereld doorgegaan he? ja. en uh, nou ja naar mijn idee had, had je dat ook wel wat met meer kritische nood kunnen, kunnen doen ik bedoel, je moet je ook niet als kerk helemaal overleveren aan oranje dat, uh, dat zou ik ook niet van berekening willen nemen dus als de helft dus, uh, minder was geweest was het misschien wel getolereerd ja, in oranje, ja. hij zelf niet in het oranje, niet die voetbal ja. door de kerk. Oh nee, de, de kleur oranje kun je natuurlijk heel, heel, heel goed iets mee doen. Ik was in die periode zelf als op vakantie. En ik denk als ik hier thuis was geweest, dan hadden we er ook wel bijvoorbeeld met, met een kinderviering of een familieviering iets mee gedaan. En ik was in Duitsland, in Zuid-Duitsland die tijd. En nou, daar heb ik ook een dienst meegemaakt. En uh, daar werd ook op ingespeeld. En dat kan natuurlijk best. Je hebt natuurlijk, uh, als je zegt, iets van teamgeest die er moet zijn vorming en buitenspel staan en uh, noem maar op of goed bij samenspel er, er is er zijn zoveel je doelen bereiken in koppertjes uh, zou ik maar zeggen <laughs> waardoor je uh, de thematiek kunt oppikken hoe zit het dan met de maar, penalties ja, de penalties. Ja. Die heeft hij gekregen. <laughs> hij moest in een maar retret. hij mag weer terugkomen hoor. Nee, weer, ja, ja. Ja, ja, gelukkig ja, wel. De maar de aangepaste heren, diensten worden natuurlijk geadviseerd. Jawel. Nou ja. goed, dat denk ik dat hij dat ook doet. Maar ik hoop wel dat hij, uh, dat hij past toch vlaag blijft. Want uh, dat, dat, dat zit hem eenmaal in. Hem, ja. Om uh, dingen te verzinnen. En, en, en uh, ja, mensen op te, op te roepen. En uit te lokken. Om ook uh, inventief te zijn. Want hij is heel erg, uh, nou, niet alleen populair in die dienst, in die zin van uh, ja, populair kan leuke dingen doen, maar voor zover ik erover hoor is hij ook heel nabij hè, in alle momenten van, van het leven. Dus, uh, nou, hij staat dat echt loopt midden, wel midden in, in het leven, ja. Ja, dus, uh, ja. ja. Dus dat is natuurlijk wel heel wel heel de waard. Ja, zeker. Ja. Wat heeft de muziek van Huub Oosterhuis gedaan voor de vermenselijking van de Rooms-Katholieke Kerk? voor de vermenselijking van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, de muziek. Ja, het gaat ook vooral weer om de taal. Hè, de teksten ja. van uh, Hippothea. Het is het goede begrijpen. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, we hadden natuurlijk nog eens wat meer gezegd. Maar we hadden niet meer een taal. We hadden niet meer een taal om ons geloof in uit te drukken. En als je dat niet communiceert. Als je niet kunt communiceren over het geloof. Ja, dan. dan ik denk dat het dan ook verwatert. Als je er geen woorden meer voor vindt. Natuurlijk. Je hebt het over dingen die in wezen onzegbaar zijn. Wie is God en wat wil die met je? Dat, dat kunnen we alleen maar benaderen. Maar als er niet meer een taal is die aanslaat bij het levensgevoel van mensen, dan is dat heel moeilijk. Ik heb hier bijvoorbeeld een, een, een boekje mee. Een van de eerste boekjes, Bid om vrede. Nou, dit boekje, dat, ik denk wel dat het 30 drukken heeft gehad. Het is in 15 talen vertaald. Het is bij mij ook helemaal een stuk gebeten gelezen, zal ik maar zeggen. Dat was, uh, ja, dat, dat was fantastisch. Heeft hij daar nou al iets uitgebruikt uh, toen hij afscheid nam van Prins Klaus? Nee, niet uit dit boekje. Dit was een van zijn eerste boeken uit 1966 al. En dat heeft bijvoorbeeld in, in, de, in de opdracht, in het begin van het boek, dit meegekregen. Een citaat uit, uit het boek Exodus van de Bijbel. Wat moet ik antwoorden als ze vragen, hoe is zijn naam? Dus dat riep een vraag op. Hij riep opnieuw de vraag naar God op. God zoals hij altijd in de liedjes als de God Allemachtig was opgevoerd. Ja, daar hadden natuurlijk veel mensen langs mijn hand vragen bij. Ja, de vraag naar God, die heeft hij heel indrukwekkend naar voren gebracht, vind ik, in, uh, in, in de toespraak. Ik weet niet of mensen zich dat nog herinneren. Bij het overlijden van uh, prins Klaus. Prins Klaus, die was uh, ook heel bijzonder uh, verbonden met, uh, met het werk en met, uh, met de persoon van die op Oosterhuis. Die hebben elkaar heel goed gekend. En uh, ook in zijn ziekte is hij daar regelmatig geweest. En Klaus had hem dus uitgenodigd. Hij zei, Als ik eenmaal overlijd, dan moet jij... Uh, de uitvaardienst doen. En misschien mogen ik een, een klein citaatje voorlezen. Uit, uh, uit wat hij daar gezegd heeft over, over God. Tijdens die, uh, die begrafenis van prins Klaus. Hij zegt. God is een woord in onze wereld. Meegekomen met een geschiedenis. Leeg woord dat iedereen kan volproppen met fantasieën en ideeën. Bijvoorbeeld ook de zin en de bestemming van zijn eigen toevallige bestaan. God is een woord met wolken van associaties om zich heen. Het zit vol met jeugdherinneringen. De ander die denkt aan de kerkdiensten van vroeger. Of een klederdracht. De, de Bijbelbelt of, of iets heel sombers. Of een bepaald sfeertje op zondag. Of een stem in de eter. Of een oude man op een troon. Een verzinsel. Een macht. Een denkfout uit primitieve tijden. Een vraagteken. Een stoplap, Een strenge vader. Er is een tijd geweest dat God onveranderlijk was. En dat was toen nog een geloofsleer. En dat er toen nog een geloofsleer bestond. Met alleen maar vraag en antwoord. En de tijd dat de ziel het hoogst. En het waardigste deel van het mens werd genoemd. Nou, hij zegt zo'n onbewogen God die daar vroeger naar voren kwam. En ja, die kwam heel veel mensen natuurlijk ook goed uit. Want die... Uh... Ja, ...die werd natuurlijk voor bepaalde systemen... ...van denken, van rijk en arm... ...werd die daarvoor ingevoeld... ...en hield die bepaalde sociale omstandigheden... ...ook in stand. Hmm. Nou, en daarvan zegt Oosterhuis... ...voor die God, voor zo'n God... ...heeft het... ...meest gezaghebbende boek van de westerse wereld... ...de Bijbel eigenlijk... ...een, een supreme minachting. De goden van de volken... ...met hun eeuwige onverbiddelijke waarheden. De denkschema's... Uh, en vandaar die, die maatschappelijke verhoudingen van... je bent heer of knecht, man tegenover vrouw, rijk tegenover arm. Nou, dat is, uh, en, en daar is hij in gaan graven. In, hij zegt, dat klopt niet in, in, in de Bijbel, in de, in de zoektocht die, die, uh, die het Oude Testament ons over God vertelt. Hè. Daar is God vooral een God die keuze maakt voor arme mensen. Voor de, tegen de rijken, tegen de sociale verhoudingen van die tijd in... Hè. En nou, dat, dat is hier weer gaan leggen naar de, ja, de zoektocht en de maatschappelijke uh, discussie die er natuurlijk ook, ook in onze tijd is. Mm -hmm. Mogen we je hartelijk bedanken. Ja. We gaan uh, jouw laatste verzoeknummer uh, even ja, laten horen. Ja, dat sluit wonderlijk genoeg aan bij, bij die vraag. Hè. Dat begint ook met, met een beetje een scherpe tekst van die zegt God te zijn. Laat die nou tevoorschijn komen. Wat hebben we aan een naam alleen? Mm -hmm. Hij moet zich maar bewijzen. Hartelijk bedankt voor het komen en uh, de uiteenzending. Dank je wel.